Want veel beleggers zijn ook ja, nog binnen hun belegging heel specifiek. Ja. Bijvoorbeeld, ik beleg alleen in kantoorpanden, op A1-locaties, ja. uh, met een horizon van uh, 8 jaar per project. Oftewel, ik ga mijn portefeuille steeds vernieuwen. Dat betekent dat je elk jaar weer dus een nieuw kantoorpand aankoopt en een ander pand afstoot. Ja, op een gegeven moment heb je uh, voornamelijk bezit op de Zuidas en op de Kop van Zuid Rotterdam. Ja. Uh, en dan is het bijvoorbeeld het hele probleem van, om zo 3 de dingen leeg staan. Niet jouw probleem. Niet jouw probleem. Ja, dus de grote de partijen de waar we het van ja. verwachten, de, de, de ING's en, en ja, of nu, uh, CBRE, uh, um, die hebben al die shit-gebouwtjes niet. Shit-gebouwtjes die zitten bij kleine fondsjes waar vermogende particulieren hun geld in hebben gestopt. Of uh, het zijn Duitsers die niet hmm. hebben opgelet. Die hebben alleen naar het adres gekeken en dachten, Amsterdam lijkt me goed. Ja. Ja. En, en er zijn wat uitzonderingen. TCN nou, is een uitzondering. Nou, ja. Helaas jammer. Uh, uh, ik denk dat je Amfest nog wel als uitzondering. Ja, dat was, dat was, dat was een ontwikkelaar uh, in woningen die ook echt een eigen... Uh, een belegging in woningen uh, voor pensioenfondsen, natuurlijk echt een eigen ontwikkelingsstak had. Uh, dat kan wel als je dat gewoon uh, uh, schrijft als een entiteit, dan, dan kan dat wel. Uh, bij woningbeleggers zie je dat ze over het algemeen een wat langere horizon hebben. Kantorenbeleggingen zijn relatief kort. Mm -hmm. uh, acht jaar is wel een beetje de standaardtermijn waarop ze erin willen zitten. Uh, woningen hebben meestal een wat langere horizon. Ja. Tien jaar, vijftien jaar was toegelendeerd. Ja, waar, uh, waarom was die acht tijd. jaar? Omdat de opbrengsten na die acht jaar uh, ja, onder druk dan is het niet nieuw, ja, het, meer, het, het, meer, het, nieuw was, meer. Het was vroeger zoiets van. Uh, uh, je sluit een, een, een mooi huurcontract af, dan komt er eerst een belegger erin en na 10 jaar dan, dan, dan, dan loopt het huurcontract met die optietermijn wel af. Nou ja, na acht jaar uh, dan moeten er ook, komen er ook wel investeringen aan, dat is wel een goed moment om er weer uit te gaan. Ja. En dan is het nog niet te eng voor de volgende om het te kopen, want die huurder zit zit toch nog twee jaar in. Mm -hmm. ja. uh, en uh, het duurt ook nog even voordat de eerste luchtbehandelingskasten uh, ja. het op gaan geven. Um, die houden het meestal al 10, 15 jaar. He, dus ja. dan, dat is een mooi moment om dan te zeggen: uh, Nu heb ik wel uh, ja. uh, maximaal in mijn rendement uh, de boel gepakt. En dan gaat hij En door. dan hoef je ook helemaal niks te doen. Want nee. een heleboel beleggers zijn ook hartstikke lui. Ja. Dat moet je niet onderschatten. Ze ja. nee. hebben een heel klein apparaat uh, en hebben ook nog alles uitbesteed. Want dan hebben ze een makelaar die de verhuur doet en iemand anders die uh, uh, het, uh, het onderhoud doet. Ja. En zelf uh, doen ze eigenlijk heel weinig. Nou ja, als je een kantoor koopt met een nieuwe huurder erin. Met een 10 jaar huurcontract en je gaat er 8 jaar pand verkopen, hoef je twee keer wat te doen. Mm -hmm. uh, als je het koopt en als je het verkoopt en voor de rest heb je 8 jaar lang geen omkijken naar. Dat mm. betekent ook gelijk dat allerlei oplossingen die wij bedenken voor lege kantoren, bijvoorbeeld, we gaan nou eens verhuren met kortlopende huurcontractjes aan kleinere bedrijven en zo, de wezenbeleggers mm -hmm. zeggen: ja, dat willen we wel ja. niet. Weet je wat werk dat kost? De partij als TCM veel beter in. Ja. Want die zegt: ja. wij zijn actieve belegger. Uh, en we gaan zoeken, naar, we zetten er gewoon een beheerder op en we gaan, zoals dit ding. Ja. Ja? Ja. En we gaan kijken wat je er nog van kan maken. De crisis noodt natuurlijk wel dat anderen ook zo van denken. Hè? Nieuwe steen, uh, energie zie je nu ook wel. Uh, die, die kant gaat een een beetje die investeert. Dus, ze moeten wel, alleen het is, het is heel moeizaam. En dan kom je een beetje dat grijze vlak tussen wat mag een belegger nog wel en wat niet. Actief verhuren mag natuurlijk wel, alleen. ja